0800-1121. Dat is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. En voor de zekerheid, want ik had net Astrid aan de telefoon... die uh, op zoek gaat naar de knipvellen in 3D van Cornelis Jetsen voor Corrie. Maar mocht je ze weten te vinden of nog iets hebben liggen... schroom dan niet, hè? bel dan ook even naar 0800-1121. Mailen kan ook altijd, nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl Chatten kan via www.nachtzuster.net En op die site kun je ook alle vragen nalezen, dat is misschien wel handig. En twitteren, uh, dat kan via apenstaartje, Nachtzuster. Vragen die nog openstaan, het morgensterren, oftewel s ochtends zoeken in het vuilnis... of er nog iets bruikbaars bij zit, dat mag op sommige plekken wel en op andere plekken niet. 0800 1121, als je weet waarom dat is... Een enkeltje Havana Amsterdam kost in Havana 415 euro en in Amsterdam 1100 euro. Waar komt dat prijsverschil vandaan? 0801121. En waarom heten Maastricht, Venlo en Weert en andere plaatsen in Maastricht? Gewoon Maastricht, Venlo en Weert en andere plaatsen in Maastricht tijdens het carnaval. Waarom hebben die niet een mooie bijnaam zoals Knotsenburg of uh, Kruikengat? 0800-1121. En nieuwe vragen zijn ook van harte welkom via dat nummer. En dan heb ik nog het verhaal van Har over de bomen in Amsterdam... die uh, gerooid worden vanaf 22 mei. Mocht je daar toevallig iets vanaf weten, 0800-1121. En dan kwam het bericht dat gisteren op 63-jarige leeftijd... de disco- en soulzangeres Donna Summer is overleden. Een vrouw die natuurlijk flink gedraaid wordt hier op Radio 1 bij Nachtzuster... omdat ik om vier minuten over vier altijd een discoplaat draai. Dus vandaag kan zij natuurlijk niet ontbreken op vier over vier. En dus draaien we Donna Summer met I Feel Love. Donna Summers leed aan kanker en uh, dat probeerde ze nog verborgen te houden lange tijd. Maar gisteren is ze dus overleden. Ze laat in ieder geval twee dochters achter en heel veel prachtige liedjes. En het schijnt dat ze de afgelopen tijd nog werkte aan een album. Dus wie weet verschijnen er in ieder geval nog uh, prachtige liedjes van haar. Dat zou mooi zijn. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden natuurlijk. Hans, nacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een antwoord op die, uh, op die vraag van Ed, waarom die Limburgse steden geen carnavalsnaam hebben. Nou. En die hebben ze dus wel. Wel? Tuurlijk. Nou, dan moet het weer het moet niet gekker worden. Hoe Kijk, heet hebt... Maastricht ik... dan met carnaval? Ja, niet niet te veel vragen, maar je hebt Frankrijk en je hebt Oostenrijk, dat is dus de achter staat Rijk. Nou, Zando heeft als mascotte of wapen is de haan en die haan heet Jokus. Ja. Nou, en Zando heet, heet Jokusrijk. Oh, echt waar? Ja, en Zevenum, dat is een dorpje in de buurt van Zandu, Ja. daar is de mascotte is een ezel, nou, dan is het ezelsrijk. Oh, en, dus is dat een beetje... En Blerik, dat is de wortel, dus de, de, de bospen, ja. En dat is het wortelenpinnenrijk. Het wortelenpinnen, het wortelenpinnenrijk. Ja, wortel, dus een wortel, ja, de wortelenpin. Dat is eigenlijk is de naam van de Kamerlandsvereniging van Blerik is de wortelenpin. <laughs> en dan heet, de, heet Blerik, noemen ze, noemen ze dan het wortelenpinnenrijk. En zo zijn heel veel Limburgse plaatsen... Het dan Rijk, met dan daarvoor het wapen of, of uh, het, uh, de mascotte die ze... En die, dat wordt ook in de carnavalsoptocht, wordt heel duidelijk, is dat gewoon het, het wapen van, van, de, van de carnavalsvereniging. Dus Maastricht noemen wij voortaan gewoon, als het niet al anders nou, heet, uh, noemen we het gewoon Maasrijk. Maastricht, nee, Maastricht heeft volgens mij iets met tempeliers. of. Uh, oh. Maar uh, het is dus niet zo dat de, het, is, uh, het verschil is. Kijk, uh, Limburg en Carnaval, ja, dat is, dat is uh, eigenlijk altijd geweest. En er zijn een aantal plaatsen, daar hebben ze Carnaval uitgevonden. Hè, dat wordt dan uh, ook met, met uh, heel veel uh, show en tv en alles. En dan wordt die, die naam, ja, dat. Uh, die wordt dan, wordt dan veel meer de nadruk opgelegd als, kijk, Sanne is al, al meer dan 100, misschien wel 180 jaar, weet ik veel, is dat gewoon jokes klaar. Ja. Dat uh, is nou eenmaal zo, so, en uh, iedereen weet dat het hoeft, de rest niet uh, groot uitgemeten wordt. <laughs> ja, nee, maar dit, kijk, maar sinds dat, er, uh, uh, ja, dat het carnaval ook uh, boven de rivieren wordt gevierd, moet er natuurlijk ook een naam verzonnen worden. Of een naam die. Uh, had, maar dan wordt er veel meer rugbreed aangegeven als dat de, de plaatsen zelf. Uh, ja, maar de, mo ja. Die, die, jullie moeten, of ik weet niet jullie, maar ze moeten dan ook wel uh, zich reali realiseren dat het Jokersrijk dan niet de nationale bekendheid krijgt als je het niet meer heel duidelijk communiceert. Nee, en nu er, dus wel. Er is, misschien ook, er is misschien ook geen behoefte aan, dat zou ook kunnen. Hè? Nou, dat willen we toch graag weten. Waar kom jij vandaan? Waar kom jij vandaan? Beleer ik, dat is gemeente Venlo. Oké, okay, dus jij bent een, uh, een wortelenpin rijker? Nee, ik ben een wortelenpin. Oh, je bent een wortelenpin? Ja. <laughs> Want je zit ook bij de carnavalsvereniging? Nee, nee, nee. nee. En je bent gewoon een wortelenpin. Nou, als het carnaval is dan, en er is gelegenheid, dan, uh, dan vier ik het wel. Maar er zijn mensen die er extra vrij van nemen of die een vakantie pakken. Nou, zo gek is het bij mij dus nee, niet. Nee. Maar, maar het, is bij, het, is, het is dus wel zo dat ik al degelijk weet dat, uh, dat uh, uh, bijna als nee, gewoon alle limburgse plaatsen en dorpen en steden hebben uh, sowieso een naam en vaak heb je uh, elke wijk heeft al zijn eigen carnavalvereniging en die heeft dan ook al zijn eigen naam. Ja. En je hebt dus, er zin in? Dus, uh, uh, ja. Ja, <laughs> dat vind ik zo grappig. Mensen hebben de hele jaar zin in carnaval. Tenminste, ik heb dan een vriendin die komt uit Eindhoven en die woont dus nu boven de rivieren. Maar die denkt echt het hele jaar, oh, hebben ze een carnaval. Hè? Heeft ze er alweer zin nou, wat in? Ook een, wat ook wel een verschil is met het Limburgse carnaval, dat uh, de liedjes die dus elk jaar uh, geschreven worden, die uh, hebben toch iets meer uh, met het beleven. ...als de, de grotere steden boven of buiten het carnavalsgebied eigenlijk. Nou, ik uh, heb één keer carnaval gevierd in Maastricht. Ja. Ik zal eens heel even... Want het is dan ook ieder jaar is... Uh, wacht even. Mm, mm, er is ieder jaar is er ook één liedje... ...dat eigenlijk boven alle andere liedjes een beetje uit, uitstijgt, hè? Dat is niet kraft, hè? Nee, die was het niet. Even kijken hoor, of ik hem kan vinden. Dan moet ik even kijken of ik hem ook nog aan kan zetten hier. Maar in het jaar dat ik carnaval vierde, was dit de carnavalshit in Maastricht. Wacht. Even kijken. Ik denk dat die. Ik weet niet, dan moet ik het eventjes uh, kijken of ik hem aan kan krijgen. Ik zie al beeld. Ziet er goed uit. Ik denk dat ik hem heb. Dan moet ik hem nog eventjes zo, dat jij hem ook kan horen. Weet ik, ik weet niet eens meer welk jaar. Het is denk ik een jaar of zes geleden of zo. Goede oh. Goeie plaat hoor. Was het ook zo'n beetje? Komt nog een stukje. op maat. Rees had de vaste en al het schemer zijn gekrogen. Toesje komen, mos, spul nog in de lucht. Rees, die is een viefdeklaar, dat is een beetje klein. Daarbij heeft ze hoeft te vrezen, en onkelieke beenen. Een beetje pak, en edel. En dus dan ging het hele café, iedereen tegelijk. Allemaal. Ja, nou ja, met mijn lapje. Met mijn lapje, oftewel, uh, dat, dat, dat was de hit toen. Dus uh, je, je hebt gelijk, dat beschrijft inderdaad een stukje carnavalse historie waar je u tegen zegt. Ja. <laughs> ja, ik heb er ook niet van, van meegekregen maar, uh, Heb je met ja, mijn lepke is, niet uh, meest aan zingen? Wat zeg je? Heb je met mijn lepke niet meest aan zingen in de kroeg? <laughs> nee Die, die, die, uh, die is mij uh, Dat uh, jaar uh, heb je net eventjes doorgeslapen Begrijp ik ja. Ja. Goed. Ik ben er bang nou, Ik ben toch <laughs> blij dat ik het even heb mogen delen en Bedankt voor, ja. uh, voor je toevoeging Ik vergeet het niet meer dan zijn wel degelijk kander namen voor de Limburgse plaats. Ja. En als iemand die van Maastricht weet, bel dan even naar 0800-1121. Dank je wel, ja. hè, wordt <laughs> Graag gedaan. Doeg. 0800-1121. Willem. Hallo, Astrid. Hi. Hi. Uh, ja, ik had een antwoord denk ik wel op die vraag over morgensterren. Ja. Ik ben morgenster. <laughs> Uh, voluit. Ik leef al uh, 35 jaar als kleine zelfstandige van afval. Oh. Ik uh, ga drie, vier, vijf keer per week s'nachts uh, trek ik langs het afval. Dat heb ik vanavond ook weer gedaan. En wat heb je nee. gevonden vanavond? Nou, Heel wat uh, kleding, uh, meubilair, spiegels... Uh, ...huisraad, boekenplaten... Uh, ...ja, je kan dat zo gek niet bedenken. En ik sta daarmee op het Waterloopplein in Amsterdam... En ja, op de dat heb je wel eens eerder verteld, ja. Ja, ik heb je ooit eens gebeld... Uh, ...toen had je last van je keel... ...en toen had ik je geadviseerd om... Uh, ...gember met citroen... Uh, ja. te, ...te nemen om uh, je keelpijn uh, te verzachten. Ja. En uh, ja, ik denk dat... Uh, dat de kloof van het verhaal is waarom het hier wel en daar niet mag. Uh, officieel mag het niet. Als mensen dus afval buiten zetten, ja. hoe, hoe dan ook... Uh, op het moment dat uh, een, een, een burger uh, een zak afval bij de weg zet... dan is die van de gemeente ter plekke. Ja. En als iemand zich daarmee bemoeit met die zak... En uh, die neemt hem mee of die gaat erin snuffelen. Dan pleegt hij dus eigenlijk diefstal aan de gemeente. Zo is het dus in de wet verwoord. Want ik, uh, ik heb natuurlijk, omdat ik er al zo lang mee bezig ben, hebben ze me al diverse keren geprobeerd van de straat af te halen ja, en ja. te stoppen. En ik heb ook diverse bekeuringen gehad en die heb ik allemaal voor de rechter laten komen. En het is allemaal weer met een sisser afgelopen. Maar uh, ik ben dus nooit eigenlijk uh, echt bekeurd dat ik dus moest betalen. Ik ben ook nooit van plan geweest, door trouwens. Hmm. Ik zou er ook nooit een bekeuring voor betalen. Want uh, ja, ik doe dit omdat ik ben er eigenlijk uh, spelenderwijs ooit in terecht gekomen, Omdat ik jongerenwerker was in een jongerencentrum Runde. Op rommelmarkten. En uh, daar wilde ik dus ook geen uh, subsidie en zo hebben. En toen draaiden we dat jongerencentrum Prodeo en de opbrengsten die kwamen uit Rommelmarkt. En verliefde Lee omdat we eerst donaties kregen. En dat droogde een beetje op. En yeah. We zagen zelf al langs de straat staan, zijn we dat dus van de straat gaan halen. En ja, toen ben ik natuurlijk gaandeweg ben ik eigenlijk verslaafd geraakt aan deze wijze van leven. Ja. Want het is natuurlijk, uh, je, ja, je kan er een enorme goede boterham in verdienen. Je kan er zelfs, uh, als je dat zou willen... en je gaat enorm gestructureerd aan de gang... Uh, zoals die kringloopwinkels tegenwoordig opereren... zou je er dus ook nog uh, enorm rijk van kunnen worden. Want uh, je wil echt niet weten wat er gewoon uh, weggegooid wordt. Het is echt onvoorstelbaar. En ik ben me er dus vooral mee gaan bemoeien... Dus wat ik je vertelde om het jongerencentrum draaiend te houden. En toen ja. ik dat eenmaal in de gaten had uh, hoe, de, aan, hoe groot het aanbod is. Want je kunt je voorstellen dat in een stad uh, als Amsterdam. met dus uh, ruim een miljoen mensen uh, die daar wonen. die allemaal behuisd zijn met. Uh, ja, uh, het is allemaal vrij klein. Dus de kasten raken vol, het huis raakt vol. je gaat verhuizen. en uh, ja, wat moet je ermee? Dus je gooit het maar weg. Ja. En het is zelfs zo, ik heb ooit uh, jaren geleden een jongen leren kennen... die stond op straat gitaar te spelen en die vertelde ik dit verhaal dus ook. Want ik vroeg aan mij wat ik deed en uh, ik stond een beetje naar hem te kijken. Ik gaf hem wat geld en ik vertelde dus wat ik deed. Nog steeds heb ik uh, contact met hem en die vliegt dus met Boeing's de wereld over. En die woont in hotels en die doet niets anders dan in grote steden wereldwijd... langs het afval en uh, dat dus op de markt verkopen. Ah, oh, wat leuk. ja. Bijzonder, ja. Het is echt... Uh, en ik leef er dus zelf al 35 jaar van. Ja, en ik, ik, ik, ik doe dat alleen als ik geld nodig heb. Want ik leef een beetje uh, ja, op de rond van wel en niet. Dus uh, dit is mijn broodwinning. Maar ik heb niet voor ogen om uh, schat rijk van te worden. Maar ik weet wel dat het kan. Maar wat doe je dan als je niet werkt? Dan maak ik muziek en uh, okay. dan loop ik langs het strand. Ik speel piano een beetje. Ik maak mijn eigen liedjes. Ik woon ook uit de stad achter een boerderij in een woonwagen, heel primitief, heel mm. mooi en uh, helemaal op mezelf. En, uh, ik speel een beetje gitaar, een mondharmonica, een piano, ik maak mijn eigen liedjes. Mm. En als ik geld nodig heb, dan. Ik ben net eigenlijk een auto, en dan ga ik tanken, en dan ga ik de nacht in. En dan eindig ik meestal. Ik lig nu dan even op bed, ik lach naar je programma te luisteren. Mm. Dat doe ik wel vaak. En dan ligt ik, ik eigenlijk achteraf dat het weer licht wordt. Dan, dan ga ik naar het Waardloeplein en dan bied ik dus die hele mug, die bied ik dan te koop aan. En dan hoef je het niet ook nog schoon te maken of zo? Nee, dat of... doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Want het vinden mensen juist leuk om uh, rommel en rotzooi uh, op te zoeken en uh, op te scoren. Huh? En dat zelf te repareren. Of, uh, en dus ik verkoop het ook uh, bij mij eens aanraken is eigenlijk verkopen. Als dus je het opdeelt bij wel de klos. Leuk. En, en want, hoe bepaal je dan wat iets kost? Nou, dat is, uh, dat, is een, dat is een heel mooi spel eigenlijk. Dat is, als jij wat bij me oppakt en je vraagt, willen, wat kost dat? Dan uh, begin ik meestal met... Uh, ja, mooi, hè? Dus ik prijs eigenlijk jouw keus. Ja. Yeah. Dat is inside-informatie. Ja, en dan, uh, dat vertel ik niet verder. Ja. Nee, hè? Nee. geheim. <laughs> nou, <we zijn. laughs> <laughs> en... Uh, dus uh, ja, en dan kijk ik iets goed aan, zo van, uh, oké, okay, hoe, uh, hoe ver kunnen we gaan? Ja. En uh, meestal vraag ik dan, uh, ja, wat zou jij ervoor geven? In plaats van dat ik een prijs zeg. Ja, en dat en werkt? Als, dat werkt heel goed natuurlijk, want uh, als iemand dan zegt, nou, daar heb ik wel twee of vijf euro voor over, dan is het al verkocht natuurlijk. Ja. <laughs> En... En ik, hoef er niet, ik hoef er natuurlijk niet moeilijk over te doen, want nee. ik, ik, ik koop dus ook nooit. Hè? Ik beperk me dus uitsluitend tot wat ik vind. Maar met, met wat voor bedrag ga jij dan aan het einde van de dag naar huis? Nou, het varieert enorm. En laat ik me daar maar niet over uitlaten. want dan kom ik jou morgenavond daar ook tegen. Oh, dan ga ik er ook En, en, en wat doe je dan met de spullen die je overhoudt? Nou, dan aan het eind van de dag uh, selecteer ik. Dan kijk ik dus uh, wat ik echt zelf nog de moeite waard vind voor de herkansing, noem ik dat. Mm -hmm. en, een, en, en een bepaalde hoeveelheid, die uh, bied ik dan op gegeven moment. Uh, ik heb natuurlijk ook kreten, hè, van ja, ja, gisteren gooide u het nog weg... En vandaag ligt het alweer voor uw neus en het is uitsluitend eerste keus, eerste kwaliteit tegen bodemprijzen. Geen roltrappen, alleen maar loltrappen. En vraag maar niet hoe dat kan, maar profiteer ervan. Ja, ja, is er nog hoop in dit leven? Nou, hier ligt nog een hele hoop en hier kan je goedkoop de kleren krijgen. Kom even close to the close. Gisteren zaten ze nog in de doos. En vandaag ligt het alweer op de grond. Nou ja, enzovoort. Ja, ik heb een beeld. Heb je een beeld? Ja. Nou ja, er, er staat het een en ander ook op, uh, op YouTube. Ik heb zelf geen computer, maar mensen hebben me wel eens gefilmd. En er is een documentaire wel eens geweest. op oh? televisie. En er zijn stukjes van op YouTube. Je mag eens kijken bij Willem Blootvoet. Ja. Dat ja, ik, ik word, heb heen. net even mijn portie YouTube al gehad, maar ik zoek het nog even op. Hé, hey, ja, Willem? dat hoeft niet hoor, dat, dat hoeft niet. Nee, dan, ik, uh... heb je, ik heb je net live gehoord, dat vind ik het beste wat ik kan krijgen. Maar ja. Willem, wat ik me afvraag, zijn er dan ook uh, bijvoorbeeld politieagenten die jou kennen... en die je eigenlijk een beetje gedogen, die denken, ach, dat is Willem? Ja, tuurlijk, dat, uh, dat, dat, dat bouwt zich op natuurlijk, hè. Hey, ik, ik, ik heb vroeger, heb ik, uh, ik begon met een transportfiets en toen met een bakfiets en toen met een motorbakfiets. Want toen had ik een Mulder winkelwagen. En nu heb ik zo'n oude SUV spijkstaalwagen. Uh, mm -hmm. Eentje van 6 meter. En het leuke ervan is dat, uh, het is ongekentekend, dus je hebt ook geen rijbewijs nodig. kan je met een bronfietsrijbewijs kun kunnen erop rijden. Ongelooflijk, hè? Ja. En dat bestaat ook eigenlijk niet, want het is ongekentekend. Dus... Uh, ik opereer ook nog eens een keer zo, omdat ik van afval leef. Uh, toen ik uh, mijn marktvergunning haalde, toen kwam ik natuurlijk ook met de Belastingdienst in aanraking. En mm. die vonden eigenlijk dat je niet van afval kon leven. <lacht> en toen heb ik ontheffing gekregen van administratieve verplichtingen. Oh, wat heerlijk. Dus ik hoef ook geen boekhouding te voeren, omdat ik geen inkoop heb. Oh, wat heerlijk. Dus uh, ja, dus ik leef eigenlijk uh, een, een paradijselijk leven. Ja. En, uh, maar ja, ik, uh, ik, voor, de, voor de wet zwerf ik rond. Ik, ik heb geen vaste woon- of verblijfplaats. Ik woon dan ook in een woonwagen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk onvindbaar in Waterland en uh, bij deze. Ja. <laughs> en die politie die tegenkomt, dat is misschien wel een leuke anekdote. Ik kom natuurlijk vaak politie tegen en gaandeweg leer je ze kennen. Maar ja, er zitten wel eens nieuwe tussen. En ik word natuurlijk wel eens aangehouden en dan willen ze weten wie je bent en zo. Dus er was ook eens iemand bij die uh, hielp me eraan. En van, ja, wat doet u? Ja, wat denkt u wat ik doe? Mm. Ja, ik zie dat u met het afval bezig bent. Ik zei, ja, ik, zeg, ik ben mijn brood, brood aan het verdienen. Ik brood aan verdienen. Ik zeg ja, ik zeg, ik leef hiervan. Oh, ja, maar dat mag niet. Ik zeg ja, dat weet ik. Ik zeg, maar ik doe het toch. Nou, zegt hij, dan ga ik je bekeuren. Ik zeg nou, dat is goed. Succes ermee. <laughs> ja, dus uh, succes ermee. Maar goed, die man die ging dus schrijven. Hij zegt, uh, sowieso, weet heet je nou? Sowieso, uh, geboorte, dit en dat, dus zo. Hij zegt, waar woon je? En ik zeg, dus met de hand op mijn hart, zeg ik zo, maar recht aankijkend. Ik zeg, in mijn hart. Oh. En hij schrijft dat nog op ook. <laughs> welk op nummer? In mijn hart 14 of in mijn hart 16? Ja. Nou, toen vroeg hij aan mij, van welk nummer? Dus ik kijk hem <laughs> nog eens aan. En toen zei ik, nou, zullen we nummer 1 doen? En toen had hij hem door. <laughs> Ach. Maar hij was wel zo lief dat hij toen ook de bekeuring verscheurde. Ah, nou, dat is nog één ding, een, als, uh, je, als je echt ja. wil weten hoe erg de crisis in Nederland is... Ja. dan raad ik je aan om een nacht in een grote stad langs het afval te gaan. Dan weet je hoe erg het is met de crisis. Dan valt het allemaal wel mee, wou je zeggen. Ik, ik, een klein tipje van de mm -hmm. sluiter. Ik ga je niet vertellen wat ik verdien per dag. Maar, want dan kan ik een vliegtuigje vouwen van mijn ontheffing natuurlijk. Ja. Maar... <laughs> uh, ik durf te zeggen dat er in een grote stad als Amsterdam tussen de 100.000 en een half miljoen euro per 24 uur wordt weggegooid. Ja. En dat gaat maar over, geloof uh, ik best, ja. Dat gaat over bruikbare spullen, uh, materialen, uh, daar kun je glas onderrekenen, daar kun je metalen onderrekenen en daar kun je tot goud, zilver, geld aan toe. Heb ik, dat vind ik ook regelmatig. Hmm. Uh, natuurlijk, edelmetaal en uh, zilver, wat in, uh, in toilettassen zit en in jaszakken van kleding en uh, achterzakjes. Tot hele grote bedragen af en toe, wat je gewoon tegenkomt. Dat mensen vergeten. Dan uh, gooi je kleding weg en dan zit er zit gewoon uh, vet geld nog in, uh, in de zakken. Ik, ga, ik, uh, ik moet afronden, want ik ga eventjes hier in heel de straat langs. Doe Ja, dankjewel Willem. Oké, okay. hey, uh, tot ziens. Ja, tot dag Willem, he? dankjewel. Okay. Dag. Ja. Ronald, goedenacht. Goedemorgen. Hallo. Hi. Wat kan ik voor je zaken, doen? Goeie... Ja, ik had wel een vraag, maar trouwens goede zaakje hier morgen sterren. Dan moeten we inderdaad gewoon eigenlijk weer in het leven roepen. Ja, Dat gewoon zaken, uh, ja, alles hergebruiken. Ja, ja net als voer inderdaad, ja. Dan ja. gaan die mensen inderdaad, inderdaad toch heel veel spullen hergebruiken, pas als het allemaal in zo'n bak gegooid wordt. Dus goed zaakje. Nou ja, dan gaat die Ikea huilen. Wie gaat er dan huilen? De Ikea. Nou, daar ben ik toevallig net voorbij gelopen. Dus dat dat <laughs> Ja, hier in Delft ben ik net voorbij gelopen. Want ik doe mee met die uh, nacht van een vluchteling. Dus oh, ik, wat goed van je, Ronald. Ja, ja, ja. ik uh, ben nu net even bij de scouting langs geweest... voor een bakje koffie en een uh, broodje en een uh, krentenbolletje. Dus, uh, en ik ga nu op pad voor de laatste uh, uh, 15 kilometer. een beetje. Oh, maar dan heb je al flink wat kilometers in de benen zitten. Ja, uh, 25 kilometer nu. We zitten op het uh, 25 kilometer punt. Dus op ja. zo'n rustpunt. Je hebt vijf punten onderweg bij, dus... Uh, ...verzorging heb, EHB ook er ook bij. En, uh, nou, koffie en dat soort dingen, dus het is perfect georganiseerd. We ja. starten om 12 uur van de Erasmusbrug. Super weer, dus het is uh, buitengewoon. Ja, even voor de mensen die het niet kennen... ...het is een initiatief van een aantal verenigde hulporganisaties... ...om aandacht te ja, vestigen vanaf, vanaf op vanaf mensen. Voornamelijk die vluchtelingen. Ja. Om de aandacht, ja. uh, aandacht te vestigen op uh, uh, ja, de, de schrijnende omstandigheden... Waar me, waarin mensen verkeren die uh, gevlucht zijn uit hun eigen land of hun eigen streek. En uh, zich nu in vluchtelingenkampen en dergelijke bevinden. Of nog niet eens, die langs de weg liggen. En uh, ja. Ja. die dus voor verschrikkelijke afstanden ook uh, af moeten leggen. En symbolisch daarvoor staat... Uh, nou, jouw reis dus en van nog, uh, nog honderden andere mensen... die vannacht uh, een, een tocht van, wat is het, 40 kilometer? 40 kilometer, ja, van Rotterdam naar Den Haag. Ja, ja, 40 kilometer um, nou, afleggen om aandacht ja. te vestigen op dat probleem. Wat is de reden ja, dat, dat jij mee ging doen, Ronald? Sorry? Waarom ging je meedoen? Um, ik ben ook uh, raadslid voor de SP in Alphen van der Rijn. En ah. uh, wij, hebben, wij hebben via de SP hebben ook weer een team dit jaar. Dus uh, met uh, 38 mensen. Dus dat is een hartstikke groot team. Jeetje, um, vorig jaar voor het eerst meegedaan. maar nou, het een ontzettend goed bevallen. Punt 1 uiteraard voor het goede doel wat erachter zit. Maar ik ben zelf nu aan het trainen voor de vierdaagse. Kijk. Dus dat is een mooie trainingsrondje. Zo. Dat is een mooie bijkomstigheid. En Absoluut, uh, hoor ja. ik nou dat de vogeltjes al gaan fluiten? Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja, dan, ik loop hier. Uh, ja, wat is het? Ik ben net ja, nou bij de IKEA en dan, die, die scout zit ergens ook in een bos. Ik zie volgens mij nu wel een me leren. Tenminste, ik ga richting de Viaduct. Dus uh, ik weet niet precies waar ik in Delft zit, maar uh, ja, in de parken gewoon een watertje stromen. Dus, uh... Ja, dat is heel leuk, want je ziet zo meteen natuurlijk uh, dicht gaan worden. Dat was vorig jaar gewoon een belevenis inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, Kikkers dat, in de sloot en dat soort dingen. Dat is, uh, het is voor mensen, het is een tip om dat, ga eens een keer s'nachts wandelen. Dus echt, eigenlijk is het... Uh, een ga een, een keer, keer. s'nachts wandelen. Nou, dat is wel de goede doelgroep om dat tegen te zeggen op dit moment. <laughs> ja, maar ja, dan ja, kelderen mijn luistercijfers, tenzij mensen dan onderweg gaan luisteren zoals jij doet. En dat, uh, dat juich ik toe. Had je ook een vraag of een antwoord, Ronald? Nee, ik heb een vraag. Een vraag, nou ja, kom maar door. Ja, is een beetje... Het is een beetje een ontspakelijke vraag. Er was de rug en daar staarde ik me een hele grote, grote groep te wachten. En dan moest ik eigenlijk een windje laten. Ja, dat is een beetje nogmaals een onsmakelijke verhaal, maar dat hou je uiteraard in. Maar is het nou goed om het in te houden? Vraag ik me af, want dat, dat gas moet er ergens heen. Dus ik zag altijd gekscherend van, nou dan laat ik maar een boertje, maar dat is ook niet. Ik bedoel, dat gas dat, dat, dat kan of dat nou niet uit, want je houdt het gewoon in. Maar ik vraag me af, is dat wel goed? Moet je dat nou. Ik weet met Nische kan je beter. Hé, hey, Nische moet je gewoon net laten gaan. Dat is zonde, omdat, omdat als je dat inhoudt, dan is het weer goed voor de luchtdruk, geloof ik. Dus ik vroeg me dus af van, ja, ik noem het altijd maar scheet laat ik het wiet wiet weer zo onschuldig knikken. Maar ja. als ik dan scheet moet laten, is het nou beter om het in te houden of moet je dat maar gewoon laten gaan? Dus dat was mijn vraag eigenlijk. Ja, precies. Is het ongezond eigenlijk? Het Want het ongezond, die lucht moet ergens naartoe natuurlijk. Precies, ja. precies. Het is wel, ja. ik vind het een bijzondere vraag voor een raadslid. Ja, maar ik ben, hallo, raadslid is een hele normale mens. Ja, nou, de VDP, nou... Ja, natuurlijk. Oh. Ja, dat illustreert ja, nu dat... nee, mooi. Dat ja. is nou weer zo jammer dat je die, die kloof tussen die politiek en de burgers weer zo gaat doen zeggen van... dat uh, zijn hele normale mensen, hè, raadleger. Ja, maar ik denk toch dat als je tegen een burgemeester zegt, laten we ook wel eens windjes, dat het toch een raar gesprek wordt. Nou, ik heb een keer bij, volgens mij, dat jeugdjournaal gezien, uh, dat was volgens mij ook, dat is een van een paar jaar terug, ik dat een mens op een dag al 20 tot 30 linkjes laat. <laughs> dat geloof ik best. Dus... Ja, nou, vandaar is dus mijn, mijn. Ik loop nu in de tunnel. Kan dat horen trouwens? Ja, met de goed. Ja. ja, een stukje geluids. Ik loop er, trouwens Hef, nog steeds zet. met een bak koffie in mijn handen, maar <laughs> drink ik straks wel even. Die op. Maar uh, <laughs> ja, dat heb ik bij die scouting trouwens. Ja. Um, nee, maar even terugkomen op Rad. is een hele normale ja. mensen. Ik sta gewoon overdag in de sportzaak, dus wat dat betreft, uh, ze komen uit alle geleden van de bevolking dus, uh, en ze moeten het ook trouwens. Uh, ja, uh, ja dat is ook het beste, want dan heb je ja, een bocht, beetje feeling ja, natuurlijk met de burgers. Ja, Precies. Nou, ik, uh, ik ga even op zoek uh, naar een antwoord voor je, Ronald. Hoe lang loop je nog? Ja. Hoe lang loop ik nog? Ja. Uh, ik verwacht dat als ik nu zo doorloop, dat ik om 7 uur binnen ben. En het wordt geen probleem om me uit te lopen? Oh, ik voel me buitengewoon goed. Ik ben zelf hardloper. Ja. En ik heb altijd gezegd van ah, wandelen is niks voor mij. Want Mijn vader vroeg ook al, ja, van, joh, doe ik een mee met de vierdaagse Maar me? toen zei ik altijd van, joh, dat doe ik wel als ik jouw leeftijd heb. Maar ik ben nu sinds een half jaar, uh, heb ik een nieuwe vriendin. En daar ben oh. ik ben aan het wandelen en dat, dat gaat super. Gaat dus je ik conditie helemaal... omhoog, hè? Ja. Dus <laughs> ik ben helemaal verslaafd op dus Het is Dit is een, uh, ja, ik moet zeggen, een, een kleine moed, want het gaat, uh, het gaat buitengewoon lekker. Daarom zeg ik, omstandigheden zijn goed. En nogmaals de gedachte erachter dat je toch... Uh, wij doen het uit luxe, hè. wij kunnen uit luxe deze ja. afstand lopen. Die mensen in de vluchtelingenkamp hebben een heel ander probleem. Dus, uh, ja. Loopt goeie, die nieuwe goeie. vriendin ook mee? Sorry? Of, dat, of die nieuwe vriendin van jou ook naast je nee, loopt nu? Nee, die moest, die moest vanavond werken. Die werkt ook in de horeca en die is nu bezig met een nieuwe baan. Die, zijn morgen, uh, die heeft morgen een sollicitatie. Uh, oh ja, dan moet je even slapen. Ik hoop dat ja. er, uh, ja, precies, Je is nu lekker aan het slapen. Dus nou, succes trouwens. Ik ga een poging uh, doen om een antwoord te vinden op de windjesvraag. Ja, ik ben benieuwd. Ik, ik hoor het al. Oké, okay, dankjewel, ik, maar, Trouwens, eh, trouwens eh, niet meer van die rare carnavalsplaten draaien. Draai dan nog een keer een goede van Donna Summer, van, van de, uh, MacArthur's Park bijvoorbeeld. Dat is veel beter dan die carnaval shit. Ik bedoel, dat is eh, ik ben voor mijn president het wandelen. Hè. Dan moet je niet zo'n muziek gaan draaien. Nee, daar heb je gelijk in. Maar ja, op zich, carnavalsmuziek, dat, daar zit wel een zeker ritme in... waardoor je de prettige tred houdt, terwijl ah, je er niet over na ah. hoeft te denken. Nou, ik moet er niet aan denken dat ik ook tijdens mijn hardlooprondje... of tijdens mijn wandelrondje me Hoe Die carnavals, alsjeblieft <laughs> nu draait, was <laughs> je blieft, zeg. Schil, ik ben het wel dus. Ja, maar het was toch wel, met mijn lapke was het toch wel historisch. Dat moest even ja, gedeeld ja, worden met het Radio ja. 1-publiek. Ja, het lapje was heel leuk. Ja, Donna Summer heeft toch wel een hoop mooie platen. Maar uh, jij zegt MacArthur Park, ja. dus ik ga zoeken naar te Park, ja? Ja, echt fantastisch nu. Dankjewel. Uh, Oké, okay, stap voorzichtig, Ronald. Ja, dat gaat helemaal goed. Dankjewel. Oké, okay, doei. Succes. Doei. Doei. Hoi, hoi, Spring was never waiting for a steal. It went one step ahead as we followed in the day. Dat was Donna Summer met uh, Macarther Park. Een liedje waar overigens een stukje tekst in zit... dat me altijd gefascineerd heeft. Someone left the cake out in the rain... and I don't think I can take it... 'cause it took so long to bake it... and I'll never have that recipe again. Ik ja, it, it, it, Het klinkt lekker, maar waar het nou over gaat... is me nooit helemaal duidelijk geworden. Maar het is wel een klassieketje van Donna Summer... dus uh, Macarther Park. 0800 1121. Als je het antwoord weet op de vraag van Ronald, raadslid. en aan het wandelen voor de nacht van de vluchteling op het moment. En die vraagt zich af: is het eigenlijk wel goed om een windje of een scheet. om die in te houden? Want uh, de lucht die gaat dan zo borrelen, natuurlijk, in je lichaam. Gaat dat ergens naartoe? 0801121 als je daar een antwoord op weet. En uh, nog steeds op zoek hoor, naar Cornelis Jetsen 3D-knipvellen. 0801121 En dat zijn volgens mij de vragen waar het op dit moment om draait. Dus mocht je een nieuwe vraag hebben, bel dan ook vooral even. Hermine, goeienacht. Ja, goeienacht, Astrid. Hallo. Hallo. Hey, hey, luisterend naar jouw programma, moet ik in ieder geval één vooroordeel overboord gooien dat mannen niks te vertellen hebben. <laughs> nou ja, je kunt heel lang praten zonder iets te vertellen te hebben. Dat, dat is waar. Mijn nee, vrouwen denken altijd van, wij zijn degene die kunnen kletsen en de mannen die zwijgen altijd. Nou. Ja. Maar, midden in de nacht... Ja, dat moet wel komen te lossen zo. Ja hoor. Ja, ik zou er bijna mijn eigen vraag door vergeten, want ik heb geen antwoorden helaas. Voor nou, maar dat geeft niks, want vragen heb ik hard nodig hoor. Met twee okay. vragen red ik het niet tot zes nee, uur. Nee, dat snap ik. dat snap ik Ja, ik zit uh, met de vraag van uh, de zomer- en de wintertijd. Ja. En het uh, niet mogen zitten in de zon tussen twaalf en drie uur s middags. Nou, vraag is mijn vraag. Wanneer is die juiste tijd dan? In de zomertijd en in de wintertijd? Want ik weet wel dat de zon op het hoogste punt van de, van de hemel moet staan om 12 uur. Maar ik heb geen enkel referentiepunt waaraan ik dat kan meten. Dus hoe... Wanneer is het ook echt 12 uur s middags in de zomer? Is dat echt in de zomer om twaalf uur? Of is het in de winter om twaalf uur? Begrijp je mijn vraag? Ja, alleen ik denk dus dat je in de winter mag je best in de zon zitten tussen 12 en drie. Ja, oké, okay, dat is, dat is waar. Maar goed, uh, is het, is het de, de juiste tijd in de zomer? Tussen twaalf en drie, of, of, of is de wintertijd, uh, wat hebben we aangepast? Hoe hebben we dat aangepast, of hoe heeft men dat oh, maar Je wil dus eigenlijk helemaal niet weten wanneer je in de zon kunt zitten, maar je wil weten wanneer het nou eigenlijk twaalf uur is. Precies. Wanneer? Is oh, het nou maar echte... ik weet nu, Hermine, weet je wat je over mij afroept nu? Ja. Want er gaan nu heel veel mannen bellen die mij dit uit gaan leggen, ja, met, met draaipunten <laughs> van de aarde en de stand van de zon ten opzichte van de horizon. En... Nou, daar ben ik ook, daarom begon ik ook met wat de mannen niks te vertellen hebben. Maar ik wil gewoon weten, hoe, wanneer is die zomertijd en die wintertijd uh, dan uh, aangepast, zeg maar? En is men dan van de zomertijd uh, teruggegaan naar de wintertijd? Of andersom? Ja, ik snap je ja. wat ik bedoel. Was ja, ik snap is? het. Nou, en als ik het al snap. Maar, ja. het, oh. ja, maar wat nou als de wintertijd de gewone tijd blijkt te zijn... Stel ja. dat de wintertijd gewoon is tijd, en jij zegt ik mag tussen 12 en 3 niet, in de middags niet in de zon zitten. Dan ja. moet je dus in de zomer, dat zou raar zijn. Ja, dat zou dan heel raar dat zijn. Dat zou raar dan zijn. En dan, zou, dan zie je ook die moeders met die kleine kindjes uh, in de zon zitten. En dan denk je, ja, is dat wel de goede juiste tijd? om met je kinderen buiten <laughs> te gaan spelen? Of Want dan zitten ze om, bijvoorbeeld om uh, kwart over elf of ja. kwart voor vier. Ja, precies. Kijk, je hebt het helemaal begrepen, dus ik hoef niks verder uit te leggen. Maar ik denk toch, ja, ik wil het natuurlijk niet vereenvoudigen, maar dat als ze zeggen dat je tussen 12 en 3 in de zomer niet buiten moet niet in de zon moet gaan zitten, dat je dan gewoon tussen 12 en 3 in de zomer niet in de zon moet gaan zitten. Nee, dat doe ik ook niet, hoor. Dat zal het waarschijnlijk... ook. Dan zal het niet kwart over elf zijn dat je niet nee, in de zon moet lijkt gaan zitten. Nee, maar is dat ook huh. echt? De staat dan de zon ook in de zomer echt om 12 uur op het hoogste punt? Dat is eigenlijk. Uh... Is, is, dat het, is dat de juiste... Maar ik zou het dan logischer vinden als de zon op zijn hoogste punt staat om half twee. Ja, eigenlijk wel. Dat is ja. ook gek. Ja, ja. Oh, maar ja. dan gaat vast iemand bellen weer met een verhaal dat ik niet begrijp, maar jij oh, okay. wel. En dan komt het toch helemaal goed. Wat ja. doe ik je aan? Nee, dat maakt niet uit als jij me meeschrijft thuis. 0800 1121. help hermine de zomer door. Dat komt goed, Hermine. <laughs> Oké. Okay. Ja, fijne uitzending nog. Dank je. Bedankt voor je vraag. Hoi. John, nacht. Ja, goeienacht. Hoe kom jij de half twee eigenlijk? Nou ja, ik kies gewoon het midden tussen twaalf en drie. Oh, Als je, je tussen twaalf en drie niet in ja, de ja, zon mag, ja, ja. dan nou, lijkt het, je... het mij dat het hoogste punt dan om half twee is. Klopt, maar trouwens, het is wintertijd, is dus de echte tijd. Hè. Maar zeggen, we gaan naar de zomertijd, dus de wintertijd is de echte tijd. Maar we zetten, in de zomer zetten we de klok uh, een uur voor. Ja. Pas voor energiebesparing was er toch? Ja, precies. Nou, heet, dus het het was... heet ook zomertijd. Het heet geen wintertijd. Het heet zomertijd namelijk. Het wintertijd nu, is gewoon. Wordt nu voor mij heel verwarrend. Wa wacht, Dag. wintertijd is de gewone tijd, maar... maar wacht, wacht. Ik moet even ja. een intelligente vraag stellen, maar die moet ik heel even mijn gedachten op orde stellen. Okay. Want we, in de zomer is het dus eigenlijk een uur eerder dan de gewone tijd. Dus als het twaalf uur is in de zomer, dan is het gewone tijd één uur. Dus... Uh, nou, maak je niet in de war. Nee, nee dat, dat gaat ergens naartoe. Dus hij je wordt, moet. Er... Hij wordt er naar voren gezet zomers? Ja? Ja, nou, dan is het dus. Uh, als het 1 uur is, is het 12 uur. Nee, want daar wordt naar, naar voren. Ja, oh, wat ja. is naar voren en wat is naar achteren? Kijk, als het 12 uur is, wordt hij naar 1 uur gezet. Ja, naar 1 uur. Wacht even. Ja, ja je hebt gelijk. Dus eigenlijk is het. Wacht, als het 12 uur is, wordt hij naar 1 uur gezet. Dus ja. in de zomer is het 1 uur als het eigenlijk 12 uur is. Juist. Oké. Okay. Dus als je zegt dat je tussen twaalf en drie niet in de zon moet gaan zitten, is het tussen dan is het eigenlijk in de gewone tijd is het eigenlijk tussen 1 en 4. Dus dan zou... Je maakt, in de... nou, je maakt het nou heel moeilijk nee, voor. Nee, nou, helemaal hoor. niet. Dit is 14,5, min 2, 3 onthouden, De wordt dan van 12, is 3, min 7... en de buurman van zijn neef heeft... Ja. Dus om half 3. half drie gewone tijd... zou dan de zon op zijn hoogste punt moeten staan. Nou, als jij dat zegt... <laughs> ja, denk jij, dan zeg ik maar ja. Om er vanaf te zijn, wat belde je eigenlijk over, John? <laughs> uh, ja, uh, mijn vraag was eigenlijk uh, dat mensen tegenwoordig uh, zie je heel veel drinken op straat. Uh, dat zag je nou vroeger, nog niet zo gek lang geleden, zag je nooit mensen drinken op straat. Uh, hoe komt zoiets Is het uh, met de luchtvervuiling te maken? Heb iedereen een droge keel ineens? Hoe, hoe zit dat? Goede vraag. Oh, Valt je dat ook niet op dan? Ja. Al iedereen, vrouwen drinken. met een flesje water. Ja, maar voor, nou, iedereen man ook. Maar vroeger zag je nooit mensen drinken op straat, nooit. Maar ja, maar je, hebt heb natuurlijk, je hebt tegenwoordig ook 7800 van die draagbare verpakkingen die je even in je tas hebt. Een je van die, van die uh, pakjes met rietjes maar en flesjes. Ik, uh, ik, ik heb zelf ook een droge schot altijd. Dus. Dus je, jij loopt ook te drinken op straat? Ja, nou, niet te drinken, maar ik heb ook een droge geel buiten bent Zal er komen? te luchtvervuiling vervuiling, oh, of zo misschien? ja. Goh. Ik, ik vind het echt opvallend dit. ja. En daar heb je eigenlijk wel gelijk mee. Dank je wel. Als ja. je oplettend bent. Ja, ik weet niet wat je erin hebt. Het is toch fijn om te weten. Ja, dus waarom drinken mensen opeens zoveel op straat? Ja, en dan bedoelen we niet van die mensen die uh, lamgeslagen in ja, de hoek liggen. Met de de zeggen, fles... Ja, ik heb dorst. Ja, maar hoe komt dat op Ja, dat begrijpen we natuurlijk ook wel. Maar ja. Dit, ja, dat heeft ook met die verpakkingen. Maar het is ook een modeverschijnsel. Want tegenwoordig op kantoren heeft ook iedereen zo'n flesje water op zijn bureau staan. Ja. En iedereen is ervan overtuigd dat het heel gezond is om de hele dag door heel veel water te drinken. Dus misschien is dat, dat wel waar. Dat ook, ja, misschien, ja, dat zit ook misschien, maar. Ja, ja. ja. Hm. Nou, ik heb zelf ook, als ik het lang eventjes niet drink, dan, ik heb ook heel gauw een hoge geel. Dus ik weet niet of het nou uh, dat het een luxe is, maar of dat het gewoon echt noodzaak is. En dat je gewoon echt, uh, echt doorstapt gewoon. Nou, de goede vraag. 0800 Dankjoh. 1121. Ik ga mijn best doen, John. Oké, okay, bedankt. Doeg. Doei. Mout. Ja, Hallo. Hoi. Hallo, hallo. Even op John te reageren over dat drinken. Ja. Ik was pas bij uh, de fysiotherapeuten. Toen zei ze, je moet veel drinken. Dat is goed voor je spieren. Ja. En ook voor de afvoerstoffen. Ja. Voor, voor je nieren ook. Maar het is ook heel vaak mensen die hardlopen bijvoorbeeld. Die moeten sowieso veel drinken. Want je gebruikt energie. Oh ja. Daar, maar mijn vraag was eigenlijk... Ja. ja. Uh, Koop jij wel eens Miniola's? Wat? Miniola's? Nee, ik weet niet eens wat het zijn. <laughs> Miniola's? Bij de groenteboor. Oh, daar dan heb ik pas dus... iets, iets over gehoord. Het is een vergeten groente. Nee, het is geen oh. groente. Het is een fruit. Het is citrusfruit. Vergeten dat fruit? Is... Nee, hier kom ik niet meer weg. Oh, dan is het weer iets anders. Mignola, een soort sinaasappel. Miniola. Is, is het, het zo'n ding dat tussen een mandarijn en een sinaasappel Juist. in zit? Dat bedoel ik. Oh ja, nee, die koop ik nooit. En mijn vraag, ja. waarom zijn die altijd sappig, die stikken van sap? Daar hoef je helemaal niet over na te denken, van zal het droog zijn, van weet ik. Die zijn altijd sappig. Maar een sinaasappel, dan moet je het maar afwachten. Een sinaasappel kan zo'n teleurstelling zijn. Juist. Ja, dat vind ik ook. En mandarijnen soms ook. Tijden. Nou, mandarijnen kunnen zo'n teleurstelling zijn, dan zijn ze én zuur en ze hebben pitjes. <laughs> Ja, nee, maar dan denk dan die stuur ik echt, echt naar huis. Dan zeg ik, ja, ja dat jij... Hebben. Maar, maar ja. miniola's zijn ook altijd maar in een bepaalde tijd van het jaar, hoewel... Dan zal dat het zijn, hè, Mout? Nou, dat weet ik niet, oh. maar ik vraag me af waarom die altijd sappig zijn. En het Miniola's. miniola. ja, ik moet er even aan wennen. Miniola's. M-I-N-E-O. Ik vind het een belachelijke naam ook. Ik vind het een nee, nee, beetje een omhooggevallen mandarijn, vind ik het. <laughs> Miniola, miniola's. een puntje aan. Ja. Maar, oh, oh ja. En, maar die, ja? Die, kun je die ook bij de supermarkt kopen of moet je dan echt ja, naar de ook. beter ja, gesorteerde fruitnieren? Maar zijn niet altijd uh, uh, te koop, niet altijd, het hele jaar door, laat ik het zo zeggen. Ja, wat maar bij mij de vraag oproept is dan, wat, wat ja. doen ze met de niet-sappige miniola's? Nee, die zijn nu juist niet. Nee, die dat, dat de denken wij. Zijn... Nee, maar ze zijn altijd sappig. Maar, die, worden al, nee, maar die, die niet sappig zijn, die worden na de geboorte meteen met het badwater weggegooid. Oh, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of ze uit Spanje en dergelijke. Ja, meestal wel is er wel Sorry, ja. Daar komen ze. van. Maar daar hoef je helemaal niet te denken van... Zit die nemen? Het zit altijd goed. Jij denkt altijd... Oh, er zijn mini-ola's. Ja, en dan heb je altijd sap. En, ja, dat is echt waar, hoor. En eet je ze dan zo op of... Um... Moet ze wel even verschillen natuurlijk, hè? Ja, dit... <laughs> nee, maar ik Dat bedoel, je gebruikt voetje. ze niet om sinaasappelsap van te... of miniola's sap nee, van te maken. Nee, te nee, maar. nee, ik vind ze zoveel lekkerder. Ik, ik pers niet uit. Dat hoeft ook niet, want ze zijn hartstikke sappig. En hoeveel miniola's knabbel je dan zo weg op een dag? Nou, nee, één of twee. Oh. Maar ik bedoel... Uh... Ik vraag me af, waarom hoef je daar niet over na te denken dat het uh, zou, die, zou die droog zijn of zo? Ja, en dus hebben ze en ook geen pitjes. Cornelis Jetsus? Oh, oh, oh, oh, oh, wacht. Ja, mijn interesse is gewekt, maar ik wil toch graag weten of Miniola's nooit pitjes hebben. Nee, ik heb er geen pitjes. Oh, oké. Okay. Um, ja, de, de Cornelis Jetsen 3D ja, knipvellen. Jetus, hè? Met een S aan het eind. Ja, Jetsus 3D Jetsus. knipvellen van ja. boerderijen uit de 14e eeuw. Ja. ja. Nou, ik woon zelf in Woerden. Ja. Yeah. En daar is ook een markt en daar staat ook altijd een meneertje met, nou, ik maak zelf geen 3D-kaarten, maar die stikt ook van de vel omdat die mevrouw zei bodegraaf. Ik denk nou, dat zal misschien dezelfde meneer zijn. En, oh. wat, maar als jij nou ook even gaat vragen of die Cornelis Jetsen 3D-knipvellen ja, van boerderij uit de 14e... Ik ja? ga maandag op vakantie, dus ik ben er even twee weken. Nee, weken. maar dan kom je terug en dan ga je het vragen. Dan en dan denkt die meneer, vragen. Ik heb nu zoveel van die knipvelende ja. vrouwen aan de kraam gehad, die Cornelis Jetsen, ik ga ze maar eens bestellen. Denkt hij dan? zus ja, is, is het met een S. Ja. En, wo en woorden. Wij hebben ook wel. Nee, wij hebben geen carnaval, maar wij zitten weer Harmelen valt onder woorden. Harmelen, ja. dorp Harmelen. Ja. En daar is het het Kwakbollenpool van de carnaval. Het Kwakbollenpool? Kwakbollenpool. Ja. Tijdens de carnaval, want Harmel is de kikker. En die wordt dan met voor de carnaval wordt die uit de oude Rijn gehaald. De kwak, de kwak, de grote kwak. zeg heb jij te veel miniola's gegeten? <lacht> <lacht> Harmelen nee, is de kikker. Harmelen is kwakbollenpoel. Oké. Okay. En wij tijdens de carnaval. En Montfoort is het knopigheim. Tuurlijk. <lacht> <lacht> knopengein. Ja, ik knopengein. vind het wel leuk. Ja, het is toch ja. leuk. Ja, ik vind nou. het het lijkt mij leuker om in de kwakbollenpoel te wonen <lacht> dan, kwakbollenpoel. dan in Harmelen. Ja, maar die wordt heel officieel uit de Rijn gevist hey. voordat de carnaval begint. En dan wordt die overhandigd aan de carnavalsvereniging. Goed. Ja. Nou goed, maar de miniola's, al... daar hoef je helemaal niet over na te denken. Die zijn altijd sappig. En dan vraag ik me af, hoe komt dat? Ja, en er staat genoteerd, Mout. Ik hoop dat iemand een antwoord oh, okay. weet. 0800 1121 Ja, wakker blijven ja? nu. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Dag. Doei. Willem. Ja, hallo uh, Astrid. Hallo. Sorry, ik uh, nam even een slokje tomatensap, maar... Uh, tomatensap? Nee. Het moet ook allemaal niet gekker worden. Nee, ja, ik hoorde over lekker sappige, sappige verhalen, hoor ik. Maar Willem, het is zeven minuten voor vijf en je zit in een tomatensapje. Eh, uh, ja, ja, ja. Wat is het... Je had het liever dat ik, dat ik een biertje drink natuurlijk. Nou ja, ik heb toch wel altijd een beeld dat iedereen die nu wakker is... of, uh, of een glaasje water naar zijn bed heeft staan... Ja. Of, uh, nou, of koffie nou, om wakker te blijven. Om wakker te bakken, zo, zoals jij. Maar een tomatensapje? Ja, ik drink geen bier, maar tomatensapje. Ja, nee, maar. nee het, is, het is inderdaad, ik drink meer bier dan tomatensap uh, uh, uh, over het algemeen. Maar uh, die tomatensap, ja, die, het probleem was, uh, die bederft nogal snel, hè? <laughs> en, het moet op. <laughs> het moet op. En dan uh, nou een slok en... Uh, nou ja, het was niet zo lekker in ieder oh, geval. Het is een, een, enorm goed tegen een kater, heb ik geleerd in dit programma. Ja, ik, moest je ja. moest, moest, moest er dan geen, geen, geen ei doorheen klutsen? Nee, tenminste niet volgens dit programma, maar het mag altijd hoor. Oh, oh, En dan vooral het geel, want dat is ook nog eens potentieverhogend, heb ik vannacht dan weer geleerd. Oh, uh, ja, dat is potentieverhogend, uh, dus knoflook ook. Kijk, nou, dat is alweer een leermoment, maar waar bel je eigenlijk over? Uh, over uh, als het over medische zaken gaat of aanverwant, dan, uh, dan, uh, dan belde ik, uh, bel ik erover. Het ging over uh, wat voor, voor sommige mensen misschien een gênant onderwerp is. Dat ja. is de, uh, het uh, winden laten en het ophouden uh, of het ophouden daarvan. Ja. Uh, nooit uh, niet ophouden, dat is heel gevaarlijk. Uh, oh. Het gaat om ja, gistingsprocessen uh, in de in de darmen en, en gasvorming. Gas, uh, en dat moet er toch uit. Maar ik kan me voorstellen dat dat uh, in een uh, in bepaald gezelschap. Uh, in de lift. In de lift <laughs> of zo. Dat dat uh, wat vervelender is. En ja, en uh, winden, uh, die uh, windjes die, uh, die je hoort, uh, die, uh, die ruik je niet. En uh, die, uh, die je niet hoort, uh, die ruik je wel. Dus dat, dat is ook nog eens een keer het probleem. Maar uh, en, en laat ik het zo zeggen: uh, als er geen mensen. Uh, uh, bij uh, zijn uh, gewoon uh, gewoon uh, laten lopen, je vindt, uh, laten laten laten vliegen, mm -hmm. uh, uiteraard. Uh, maar uh, uh, ja, uh, in in in in ben je nou op een uh, op een sollicitatiegesprek, <laughs> ja, dan, ja, goed moment, ja. Ja, ja dan is het. het zou ik toch even, even vragen om uh, um, me um, um te mogen uh, excuseren. En uh, want je moet het echt niet ophouden. Er is iemand uh, geweest uh, tijdens een sollicitatiegesprek ooit, en die heeft het uh, heeft ontzettende moeite gedaan om het op te houden. En die jongen die is overleden. Nee, Willem. Nee, echt waar, echt waar. Nee, dit zijn het broodje -aap verhalen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Als nee, dit nee, nee, nee. dit is serieus, dit komt uit de uit een medical journal. Dit is dit is serieus. En waar is die dan dan overleden? Is die ontploft? Ja. Nee, hij, hij heeft het zo lang, het soldaatsgesprek, geduurd. Het duurde duur, duur duur uren, ja. Uur, en hij heeft het echt, echt, hij heeft echt, we, echt uh, we, op zo'n manier moeten tegen, tegenhouden dat hij kon echt niet meer. Maar we hij hij moeten tegenhouden dat, dat, dat, ja. Ik weet niet wat er exact gebeurd is, maar. Uh, hè? Nou, het klinkt in ieder geval niet als een, als een aanbevelingswaardige situatie. Nee, en het, hetzelfde geldt trouwens ook voor voor voor, voor voor voor boeren. Maar doe dat niet doe dat niet, niet natuurlijk in goede. Eh, je, je kan het aan eh, familie onderling of eh, goede kennissen, eh, <laughs> Als je elkaar kent, gewoon gewoon vrienden. Dan mag het. Ja, ik, nee, man, dat jij het ook geen ramp zal vinden als die man uh, dus een, uh, een boertje zal laten of een windje. Dat jij er ook geen problemen mee hebt en, en hij ook niet. En de wedding, wij zijn een prinsje en een prinsesje, dus wij doen dat soort dingen niet. Ach, nee natuurlijk. Dat is uh, echt heel bijzonder, <laughs> maar dat, nee, dat komt er nooit voor. Ben je nog altijd een prinsesje? Nog altijd, ja. <laughs> maar ik, uh, ik uh, neem je advies te harte. Ik zal het doorgeven in ieder geval naar, aan het uh, raadslid uh, Ronald. Het worden interessante raadsvergaderingen daar. Ja. Maar um, uh, het, uh, ja, uh, advies. En het is dus inderdaad ongezond, uh, blijkbaar om het op te het is, houden. Het is, gezond, het is ongezond om het op te houden. En zeker om, om, om het om het. Uh... Dus, dus dat je er echt een moeite voor moet doen om het op om het, om het, om het te houden. Dat bedoelde ik met die ja. jongen die is overleden tijdens het, of na het sollicitatiegesprek. Uh, die heeft dus echt ontzettend moeite dat om maar niet. En die lukte het dus niet om, om het blijkbaar. Die was bang. Als hij als het uh, uh, zou proberen om, om een zacht uh, uh, uh, windje te laten, uh, dat er toch een scheet zou worden of zo. Uh, uh, dat was, hij was gewoon bang dat hij die baan niet zou krijgen. Ja, het is, je weet ook niet wat voor baan het was. Misschien moest hij wel met die mensen waar die solliciteerde iedere dag in een kleine ruimte zijn? Ja, dat zegt het verhaal niet, maar het was wel belangrijk voor hem. Ja. Het was een heel belangrijk sollicitatiegesprek. En nou, we had geen zin, nou, zin om, om, om af te gaan op zo'n sollicitatiegesprek. Maar uh, uh, ja, uh, uh, vraag dan even om... om, om, om ja, om, dat wat, is een goed advies. Hè? Dan mag ik even, toilet, even van uw toilet gebruik maken. Of mag toilet, ik even mijn neus poederen? Ja, precies, ja. Dat het, het, het kan ook een hele verkeerde indruk maken, maar daar hebben we het verder ja, maar niet over. Ja, maar dat kunnen vrouwen natuurlijk, uh, natuurlijk zeggen, ja. Ja, als mannen hun neus gaan poederen, dan komen ze met uh, witte neusgaten terug. Goed, Willem, dankjewel. Ja. Oh, ik wil hierbij stukje ja, dat kunnen vrouwen zeggen. Hey, sterkte met de tomatensappen. Ja, dankjewel. En uh, trouwens, uh, het, wat ik zei, het geldt voor de uh, boersenshop. Oké, okay, dankjewel. Dag! 0800-1121.